8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS-Radio 1-journaal. De PVDA wil uitleg van minister Kamp over die bevingen in Groningen. En natuurlijk alles over het Duitse akkoord. Wordt u ook al bij Mark Visser in het NOS-journaal. Over dat akkoord is de hele nacht onderhandeld door CDU, CSU en SPD. Later vandaag worden op een persconferentie de details van de overeenkomst bekendgemaakt. Het gaat om een principeakkoord. De 400.000 leden van de SPD moeten er nog mee instemmen. Correspondent Wouter Meijer. Tot nu toe zijn de geluiden erg gemengd... maar zijn er uh, regio's en, en delen van Duitsland... waar men zegt, nou, 60% is tegen, 40% is voor. Dus het kan nog helemaal misgaan door die achterbank van de SPD. Het kan zijn dat over twee weken, als die schriftelijke stemming is afgelopen... als alle brieven zijn teruggestuurd naar Berlijn met een kruisje... Uh, dat blijkt dat de meerderheid van de leden tegen is. In de loop van de nacht lekt er steeds meer uit over de afspraken. De belastingen in Duitsland gaan niet omhoog. De staatsschuld mag niet stijgen. Het minimumloon dat op verzoek van de SPD wordt ingevoerd is vastgesteld op 8,50 euro per uur. Namen van ministers zijn nog niet bekend. Gisteren werd al duidelijk dat buitenlandse automobilisten... tol moeten gaan betalen op de Duitse snelwegen. Wel is duidelijk dat CDU-leider Merkel bondskanselier blijft. De PvdA wil uitleg van minister Kamp over de mogelijkheid... dat Groningen getroffen kan worden door zwaardere aardbevingen dan gedacht. Uit de e-mails tussen betrokken instanties blijkt... dat aardschokken tot 6,0 op de schaal van Richter mogelijk zijn... als er meer gas wordt gewonnen. PvdA-Kamerlid Vos zegt dat de veiligheid van de Groningers voorop moet staan. Begin dit jaar adviseerde het staatstoezicht op de mijnen... dat de gaswinning snel moet worden beperkt. Minister Kamp neemt in januari een besluit over de gaswinning. Afgelopen nacht was er in Groningen opnieuw een lichte aardbeving. Het epicentrum lag bij Appingedam. Beving had een kracht van 2,0 op de schaal van Richter. De Europese Unie heeft aan Oekraïne... bij de besprekingen over financiële hulp... vernederende voorwaarden gesteld. President Janukovic noemde in een televisie-interview... de opstelling van de EU onaanvaardbaar. Vorige week maakte de Oekraïnse regering bekend... dat het overleg met de EU over nauwere samenwerking was opgeschort. Oekraïne zou vrijdag op een EU-top een samenwerkingsverdrag ondertekenen... maar dat gaat niet door. Janukovic woont die top in Litouwen wel bij, zei hij in het interview. In Amsterdam Arena is gisteravond een Ajax-supporter... van de tribune naar beneden gevallen, de politie. Tijdens de eerste helft van de wedstrijd Ajax-Barcelona... is een man vanaf de eerste ring in de arena naar beneden gevallen... Dat is een, uh, een hoogte van ongeveer vijf meter. En uh, deze man is met uh, ernstige hoofdletsel zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De politie spreekt berichten op internet tegen dat de man is overleden. Hoe de supporter naar beneden kon vallen is onbekend. Smartphones van artsen zijn een bron van ziekenhuisinfecties. Een smartphone in de spreekkamer kan resistente MRSA-bacteriën bevatten. Blijkt uit een literatuurstudie die in vakblad Medisch Contact is gepubliceerd. Volgens onderzoekers komen artsen vaak op plaatsen met slechte hygiëne. De telefoon wordt vaak gebruikt waar de patiënt bij is en dat maakt de kans op besmetting groot. De onderzoekers zeggen dat de telefoons nauwelijks worden gedesinfecteerd, ook omdat alcohol slecht is voor het toestel. Om de telefoon schoon te houden moeten artsen voor het bellen eerst handen wassen. Op veiling in New York heeft een antiek psalmboek... een recordbedrag opgeleverd, 14,2 miljoen dollar. Omgerekend ruim 10 miljoen euro. Boek uit 1640 is daarmee het kostbaarste gedrukte boek ter wereld. Het is het eerste boekwerk dat gedrukt werd in de Verenigde Staten... toen die nog een kolonie van Engeland waren. Het boek was eigendom van een kerk in Boston. en Die gaat met de opbrengst het kerkgebouw restaureren. Het is bewolkt en vanuit het noordwesten gaat er regen vallen. Het wordt 4 graden in het zuidoosten tot 9 in het noordwesten van het land. Morgen overwegend droog met maximaal 10 graden. Vrijdag gaat het opnieuw regenen. Nou, het valt de hele ochtend al mee op de weg, Jonbakker. Hoe is het op dit moment? Ja, nog steeds 65 kilometer, verdeeld over 18 files. Wel een paar aanrijdingen op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen zorgt dat voor Amstelveen inmiddels voor 9 kilometer file. Er zijn daar drie rijstroken afgesloten. Na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... bij het Gouwe Aquaduct, 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En een stukje verderop is een ongeluk gebeurd bij Nooddorp. Daar staat nu 2 kilometer achter. Ook daar zijn twee rijstroken afgesloten. Nog wel problemen in België vanuit Eindhoven naar Antwerpen op de E34. De weg is bij Oeligem helemaal afgesloten na een ongeluk. Verkeer vanuit Eindhoven naar Antwerpen kan dan ook beter omrijden via Tilburg en Breda over de A2, de A58 en de A16. Zo dadelijk hoort u meer uit Duitsland over het akkoord dat is gesloten. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren.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 Een grote coalitie. Ze zijn eruit in Duitsland na een lange, lange nacht. 5 uur 17. Union en SPD zijn zich eenig... over de vorming van een grote coalitie. Opnieuw krijgt Duitsland dus een grote coalitie. De christendemocraten van CDU-CSU... en de sociaaldemocraten van de SPD gaan weer samen regeren. Daarvoor hebben ze vannacht laat een principeakkoord gesloten. Consulent Wouter Meijer over de inhoud... Er komen geen belastingverhogingen. Dat was eigenlijk een wens van de SPD om veel meer te kunnen investeren. Maar dat komt er niet. De SPD krijgt wel zijn zin op het punt van het minimumloon. Dat wordt ingevoerd vanaf 2015. Komt er in Duitsland ook een minimumloon. Dat hadden ze tot nu toe niet. 8,50 euro per uur. Er komt tol op de Duitse autobanen. In ieder geval voor buitenlanders. Hoe ze dat precies gaan regelen, moeten ze nog bedenken. Maar... Als Nederlander moet je ervan uitgaan dat je uh, vanaf volgend jaar gaat betalen... voor de Duitse snelwegen. Uh, verder komt er extra geld voor pensioenen. Uh, er is geregeld dat er een dubbele nationaliteit weer mogelijk wordt. Dat was de afgelopen jaren afgeschaft. Op je 23e, als je in Duitsland geboren werd, uh, moest je kiezen... als je gemengde ouders had vanaf nu. Hoeft dat dan niet meer? Uh, was het alleen nog niet over eens zijn, is hoe ze de ministeries verdelen. Dus welke partij wat krijgt. En ook de namen, de poppetjes, wat we natuurlijk ook graag willen weten... dat komt later pas. Hanko Jurgens is wetenschappelijk medewerker van het Duitsland-instituut. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen beide partijen nou tevreden zijn? Want er is door beide water bij de wijn gedaan, hè? Ja, je kunt eigenlijk zeggen, het zijn, het zijn drie partijen. Dus je hebt ook nog de, de Beierse CSU. En ze hebben allemaal wat gekregen. Dus de SPD heeft het minimumloon, wat toch een... Uh... Ja, enorme verandering is. Uh, de CDU heeft de budgetbeheersing en geen belastingverhoging. En de CSU heeft de tolwegen, waar wij ook nog wel wat van zullen merken. Ja, dat laatste ja. inderdaad, want daar gaan wij voor betalen... Uh, zonder dat we ja. het gecompenseerd krijgen. De Duitsers zullen het terugzien via de belastingen. Ja, maar het is nog wel even de vraag of het geregeld kan worden. Uh, dus daar werd ook al over geschreven. Merkel is altijd heel goed in het uh, toegeven van... Uh, uh, dingen En dan uh, ergens halverwege blijkt dat het uh, toch niet geregeld kan worden vanwege Europa. of In ieder geval is dat bij het vorige kabinet uh, gebeurd met de liberalen die voor belastingverlaging waren. En toen de Griekenland-crisis uitbrak en uiteindelijk besloten werd voor extra hulp aan Griekenland... Toen uh, heeft Merkel meteen ook gezegd... ja, voor belastingverlaging zit er voorlopig niet in. Mm. En dat zou hier ook uh, het geval kunnen zijn. Oké, okay. nou, ben benieuwd. Ja. En sowieso, hè, als we kijken naar de analyse van wie heeft wat gekregen... zou je toch kunnen stellen dat de SPD uiteindelijk... meer zijn zin heeft kunnen doordrukken... omdat ze ja, het de enige waren die serieuze coalitiepartner... voor um, de CDU zou kunnen zijn? Ja, de SPD heeft natuurlijk als junior partner uh, veel uh, kunnen bereiken... Uh, dat klopt wel. Uh, uh, ja, zij konden natuurlijk ook heel duidelijk uh, zeggen van ja, uh, uh, we hebben een vorige grote coalitie gehad die niet zo heel erg goed voor ons uh, is afgelopen. En als jullie nu weer een uh, grote coalitie met ons willen, dan moeten we wel uh, over de brug gekomen worden. Mm. Ja, want de, de groene. Uh... Eigenlijk nooit echt een serieuze mogelijkheid geweest. Uiteindelijk. Nee, nee, nee. nee. Ja, daarvoor zijn de, liggen de werelden toch te ver uit elkaar, zou ik zeggen in ieder geval. Op uh, deelstaatniveau wordt er overigens wel uh, onderhandeld in hersen tussen CDU en de Groenen. Dus de, daar uh, is het misschien wel mogelijk, vooral ook omdat groene voor de, energie, de, de energiewende zijn natuurlijk. En uh, de, de CDU uh, daar ook heel sterk voor is. Dus ze kunnen elkaar wel op punten vinden, maar op een heleboel punten ook niet. Nou is de situatie in Duitsland, zoals we hem ja, sinds vannacht kennen, het moet allemaal het goed gekeurd worden, ook door de leden van de SPD, daar gaan we het zo over hebben, maar de situatie is, is anders dan in Nederland, hè, totaal anders. De regeringscoalitie is enorm groot en de oppositie in de Bondstag, het Duitse parlement, is juist erg klein. Ja. Uh, kunnen zij nog een vuist maken, denkt u, de komende vier jaar? Nou, het is wel een beetje apart dat uh, uh, bijna 80% van de bonddagleden uh, vertegenwoordigt de regering ja. en uh, dat is rond de 500 zetels en uh, de oppositie is alleen nog maar op links, dus die linken en de groenen, die hebben beide 63, 64 zetels, dat is minder dan 25% en dat betekent dat ze niet eens het recht hebben om een onderzoekscommissie aan te vragen bijvoorbeeld. Uh, dus uh, zij zijn nu ook bezig met hun rechten als oppositie. Ze vinden dat ze te weinig spreektijd krijgen in het parlement. Mm. De regering veel te veel spreektijd krijgt. Nou, dus dat is wel een interessante zaak. Ja, nou ja. dat gaan wij zeker op de voet volgen. En natuurlijk die SPD-leden die zich mogen uitspreken over dit akkoord. Wat denkt u? Gaan ze er voor liggen? Ja, ze moeten wel. Als ze het niet doen, dan uh, plegen ze harakiri. Want dat betekent dat hun, hun leiding uh, ja, moet aftreden. En dat zou eigenlijk het zoveelste incident binnen de SPD zijn. Ja, dus ze gaan er niet dus... voor liggen, denk ik. Ik denk het niet. Maar ja, je weet het natuurlijk niet. Er is natuurlijk heel veel uh, ongenoegen. Uh, vooral ook omdat de vorige grote coalitie uh, voor de SPD zo slecht is afgelopen. Nou. En natuurlijk de. ...afgelopen coalitie voor de FDP heel slecht is afgelopen. Dus het is de vraag of het uh, uh, de moeite waard is om met Angela Merkel te regeren. Nou, ja. interessante zij tijden. Doet het, zij doet het zo goed dat ze eigenlijk haar coalitiepartner bijna opeet, om het maar zo te zeggen. Hanko Jurgens, bedankt voor uw analyse. Ja, graag gedaan. Wetenschappelijk medewerker van het Duitsland-instituut... over het akkoord in Duitsland. Komt een nieuwe regering. Dan naar een um, belangrijk verhaal van vandaag. Uit e-mails van onder meer de NAM en het staatstoezicht op de mijnen. Die mails zijn ingezien door de NOS. Uit die mails blijkt dat de aardbevingen in Groningen tussen de 4,5 en 6 op de schaal van Richter niet worden uitgesloten. Voor Daniela Blanke van de Groninger Bodembeweging is dat geen nieuws. Wel maakt ze zich er boos over dat dit niet is gedeeld met de bewoners in Groningen. Gewoon duidelijk gecommuniceerd worden. Er moet duidelijk verteld worden wat er kan gebeuren. En nou ja, zo'n magnitude 6 dat is 251 keer zo zwaar als de zwaarste beving tot nu toe. Even de a Kamerlid Jan Vos. Goedemorgen. Goedemorgen. U wilt van minister Kamp uitleggen over deze kwestie. Wat wilt u dan van hem horen? Nou, ik denk dat we dit jaar misschien dat er weer meer bevingen zijn geweest in Groningen dan, dan vorig jaar. Eigenlijk neemt het aantal ieder jaar toe. En ook de kracht van die bevingen, uh, die neemt uh, geleidelijk aan, neemt die toe. En ik denk dat, inderdaad, uh, is de Partij van de Arbeid uh, een debat aangevraagd met minister Kamp. Uh, er komt ook nog een groot debat naar een van de elf onderzoeken die zijn ingesteld uh, vorig jaar. Toen eigenlijk die hele zware beving uh, is plaatsgevonden. Toen ook gerapporteerd is door SODM dat ze kracht de dus schaal van richten kunnen verwachten. Door de SODM, dat is het staatshoezicht op de mijnen? Ja, SODM, is in, en dus, SODM domain, is in Nederland verantwoordelijk... voor het veilig winnen van, uh, van onder andere het gas in Groningen. Mm -hmm. En dat instituut heeft aan de minister geadviseerd... in de tijd, uh, december, januari vorig jaar... om zo snel als realistisch mogelijk... ...de gaswinning terug te brengen. Ja. Nou, de minister heeft toegezegd, uh, dat begrijp ik, dat rapport... ...maar op dit moment wil ik toch graag nog wat extra uh, informatie en onderzoeken. De Kamer heeft daarmee ingestemd en heeft gezegd... Nou, ...we gaan eerst heel goed kijken hoe alles in elkaar zit... ...en dan uh, spreken we elkaar met elkaar over en dan nemen we vervolgens besluiten. Die onderzoeken, die komen uh, begin januari, die komen die naar de Kamer toe. En ik zou heel graag nu van de minister willen dat hij deze informatie... ...die nu naar boven is gekomen, daarbij betrekt... Ik wil daarbij wel zeggen dat het informatie betreft uit januari 2013... die de NOS naar boven heeft gehaald. En voor zover ik nu kan zien, gaat het om één e-mail... waarin een scenario is doorgerekend uh, met kracht 6. En dat betekent dus niet dat nu de NAM of SODM uh, zoals het op mijn heeft mijne heeft gezegd... ja, jongens, sorry, maar het is geen 5, maar het is toch 6. En daar lijkt op dit moment geen sprake van te zijn. Dus we moeten wel zorgvuldig blijven... En ja, ook, ook, ook geen scenario's nou ja, doorlopen. Nee, tuurlijk niet. Maar dat hangt uh, samen met de hoeveelheid gas die uit uh, het Groningenveld wordt gehaald. Waar ja, het blijkt is dat er een, een uh, lineair verband is, een evenredig verband tussen de hoeveelheid gas en de hoeveelheid bevingen en de zwaarte van die bevingen. Ja. Nou, dat is op zich ook niet zo gek, want vroeger waren er geen aardbevingen en toen hadden we ook geen gas uit de grond. Mm -hmm. Toen hebben we gas uit de grond gaan halen toen kwamen we de aardbevingen in de we er meer gas uithalen. Wordt die aardbeving zwaarder. Maar het is natuurlijk iets anders om uh, te zeggen dat er een beving is van uh, een kans is van op een beving van de kracht 6. Nee, maar dan, goed wel uh, dat als we op als als deze manier doorgaan, doorgaan. Maar als we op deze manier doorgaan en steeds meer gas gaan winnen in Groningen, dan nemen de, de, de, de magnitude neemt toe van die van die beving. En dat is toch informatie die je zou moeten delen met de bewoners daar. Maar dat is wat wat Danielle Blanken zo irriteert, dat, dat er geen openheid is. Nou, deze informatie is ook gedeeld, wat ik ervan heb begrepen, omdat er een WOP-verzoek is gedaan, een wet Openbaar Bestuur. Ja, maar dat is, dat is dan toch ODM. niet uh, vrijwillig uh, openbaar gemaakt? Dan is daar toch eerst een WOP-verzoek voor gedaan? Waarom wordt dat niet gedeeld met, met de mensen daar? Kijk, ik vind dat de veiligheid van de bewoners van Groningen voorop moet staan. Dat heb ik ook voor, bij voortduring gezegd. Ik vind ook dat hier in dit geval de onze steen boven moet komen. Dus we gaan aan de minister van uitleg vragen en we gaan daar met hem over spreken. Maar ik vind niet dat in deze e-mail nu echt iets staat wat heel anders is dan wat ik in eerder van de minister heb gehoord. En ik, vind, ik kan ook op geen enkele manier concluderen dat de minister informatie achter zou hebben gehouden. Er is een WOP-verzoek gedaan, werd openbaar bestuur, daar is gore aangegeven en de NOS heeft daarover gerapporteerd. Mm -hmm. nou, ik denk dat het heel goed is als we die informatie nu goed bestuderen, als we aan de minister vragen om daar zijn commentaar te leveren en dat we dan alles bij elkaar pakken, die 11 onderzoeken. Dit verhaal, het verhaal dat er nu weer meer bevingen zijn dan vorig jaar... dat we dan met z'n allen een besluit nemen... in het belang van de veiligheid van de bewoners van, van Groningen... En maar ook in het belang van heel Nederland. Dat ja. is, gewoon wat, wat is gewoon wat we af moeten weggen. Ze moeten dus ook nog even geduld hebben in Groningen, meneer Vos. Helaas zullen we dat uh, in de komende maanden nog moeten bespreken. En, en ook daarna zal het niet in één keer afgelopen zijn. PvdA-kamerlid Jan Vos hoorde u. We gaan door naar de verkeersinformatie. John Bakker. Nog geen 100 kilometer file, valt allemaal reuzen mee. Wel veel vertraging op de A9, vanuit Diemen naar Alkmaar. Tussen knoop het Holendrecht en Aalsmeer, 8 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Daar staat voor Amstelveen 10 kilometer. Daar zijn drie rijstroken afgesloten. En na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... bij het Gouden Aquaduct, 6 kilometer... Daar zijn twee rijstroken afgesloten. Verkeer richting Den Haag kan vanaf Bodegraven beter omrijden... via Alfa aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4. Zo dadelijk de hervormingsspannen van Paus Franciscus. Vaticaankenner Stijn Vens is hier zo dadelijk in de studio. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. En als het goed is, gaat Mark Robin Visser klootschieten. Ja, nou, ja. Ik, ja, ik weet ook niet of ik daar nou de goede schoenen uh, voor aan heb. Maar ik sta wel op de baan. Ik kijk even naar de voorzitter van uh, de Vereniging K.V. Wilskracht. Meneer Stevelink, goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn in het mooie Agelo. Ja, het ik is. Ik kan nu zeggen mooi, want het, ik kan het nu ook zien. Ja, het is uh, prachtig hier. Het uh, wordt licht. Uh, ja, het <laughs> wordt licht, inderdaad. Ja, uh, u kunt het zien van uh, deze prachtige baan wat we hebben hier. En uh, ja, de toekomst... Is eigenlijk een beetje in het gedrang nu. Ja. Van, uh, dat we horen of uh, dat de kleine scholen gaan sluiten. Ja. En uh, dat zou voor ons eigenlijk jammer zijn, want uh, ja, geen kweekvijver meer. Geen kweekvijver, van jong, geen jonge aanwas weer. De baan, de klootschietbaan, is een prachtige groene licht. Ja, heuvelen, dat mag je niet zeggen, maar er zit wat uh, Gloe... niveauverschil, glooiend. Ja, ja. ja. Een prachtige bruine, herfstbruine hechten langs. Die is van jullie, deze baan? Ja, dat is... Is er uh... ook een einde? Want het eindigt een beetje daar in de mist. Hoe lang is de baan? Uh, 750 meter. Kijk eens aan. En die moeten we helemaal af? Die uh, <laughs> moeten we helemaal af, ja. <laughs> Harry Nijhuis staat erbij en lacht ja, erom. Ja, ja daar Hoe lang ik... bent u al lid? Nou, ik ben uh, van de oprichting lid. Dus, en dat, en dat je... was in 1974, als ik het ja. goed heb. Zeg, het bent op... u echt een aangelooer? Ik ben een echte geboren Ik heb hier, hier ook op school gezeten en vroeger? En hier op de school gescheiden. Ik heb hier zelfs nog een mooie foto liggen. Ja. En die is inmiddels daar staande. waarop. Die zijn inmiddels 80 jaar. En toen gingen er ook zoveel kinderen naar school. Dus... Wij hopen met z'n allen dat we daar nog mee kunnen doorgaan. Ja. Want de school en de gemeenschap is afhankelijk van iedereen. En ze staan allemaal voor elkaar klaar. Kijk, je hoort zeggen dat wanneer je een school uit zo'n dorp weghaalt... dan valt ook de samenhang weg. Ja, dat, uh, dat is zo. We hebben natuurlijk uh, Aglo een vrij groot oppervlakte. Maar uh -huh. weinig inwoners. Uh, als de school weggaat, dan gaat dus... Iedereen, nu is de school het middelpunt van aangelopen. Ja. Ouders dus, ontmoeten elkaar, juist, juist. De, en dus kinderen hun leren Van, van buiten naar binnen toe en gaat de school weg... dan gaat iedereen naar buiten toe. Ja. Naar de omliggende plaatsen en dan vervalt eigenlijk de hele samenwerking en het middelpunt is eigenlijk weg. Ja, dat is eigenlijk een beetje de tragiek van een klein dorp of een buurtschap zoals Agerlo is. Hè? Zo zijn er meerdere in Nederland. Ja, er zijn inderdaad wat meer scholen die met hetzelfde punt zitten. Ja, het is best moeilijk om dat allemaal in stand te houden. Maar het is juist een voordeel, vind ik, juist in deze tijd... waarin men denkt dat de scholen ja, te klein worden. Maar de voordelen zijn denk ik zeer zeker zo groot... Want alle kinderen die groeien op, en die zijn bij andere sporten ook... maar in het bijzonder is bijna hier 80% is ook lid van deze vereniging. Precies, ja. Die auto's trekken op, met kinderen... En dan hoeft er op de knop gedrukt worden bij die kleine school, dan staat de hele buurtschap klaar om daar ook werkzaamheden te doen. Ja. En het onderwijs het personeel daar ja. bij te helpen. Dat is ook wat waard. Niet waard. En ik denk, denk dat heel veel waard is. Ja. Vooral die dit. Daarom gaan er nu uh, allemaal mensen actie voeren in Den Haag. Hè? Om ja. uh, dat onder de aandacht te brengen. Om die kleine scholen toeslag vooral te laten behouden. Nou, we zullen zien hoe dat gaat. Gaan wij ondertussen even die baan een beetje. Ja, zullen we maar een, stukje... Ja, laat maar. een stukje. Moet ik andere schoenen aan of kan ik dit. Nou, heb uh, ik het ook. We, de, we doen niet zo we heel doen, goed, uh, he? We doen gewoon gezellig. Ja, we gaan wel even goed uh, kloot schieten nou, dan. Okay, ja, ik ja. ben hier niet, uh, toch? Nou, ja, ja. nou, als we het goed doen. Als ja, we je gaan mee... het goed doen, nou, maar dan moeten we even de spullen pakken. Nou, als u meer komt, want dat is gaat. Ja, ik kom mee. Ja. Ja. Ik, uh, ik, uh, het gaat heel ver. Want dit gaat heel... We gaan even de spullen pakken, Lara. En dan uh, gaan we lekker een stukje aan de slag. Hier zijn de kloten. Nou, genoeg kloten. Nou, kom op. Gaat hoor. Aan de slag. Tot straks, hè? Ja, ik ben benieuwd. Ja, voorzichtig, hè? Ja. Heerlijk. Ja, voorzichtig, aan. Negen minuten. Vorige half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Na het besluit over de JSF is minister Hennis van Defensie duidelijk opgelucht. Het personeel van de luchtmacht trouwens ook. Dat geldt natuurlijk vooral voor de militairen in de Verenigde Staten. Die worden opgeleid om te werken met die F-35. Zij weten nu zeker dat ze verder kunnen gaan. Correspondent Wessel de Jong bezoekt ze op hun basis in Florida. En hier komt dus een F35 hier aangereden. De vliegtuigen hebben net getankt en gaan nu, uh, gaan nu opnieuw een rondje maken. Maar hij is toch vrij dichtbij en ik kan mezelf nog steeds verstaan. Maar nu wordt het moeilijker: 20 meter voor me. Ik sta nu vooral in de kerosinedamp. Uh, Bert Smit. Hoofd van het uh, operationele testteam voor uh, Nederland. Hoe spannend, hoe anders wordt het dan een F-16 waar u nu heeft gevlogen? Nou, het vliegen in, de, in het toestel verwacht ik dat dat uh, zeker niet moeilijker zal zijn dan een F-16. Niet moeilijker? Nee, ik denk, ik denk eerder makkelijker. Dat is ook de bedoeling. Uh, als het vliegen makkelijker wordt, dan hebben we meer tijd over om, uh, om tijd te spenderen aan, uh, aan de missiesystemen en de uitvoering van de missie zelf. Dat is natuurlijk veel belangrijker dan het basisvliegen en het uitvoeren van de basisvaardigheden. Wat, wat vliegt hier nu voor type? Kunt u het zien of niet? Ze zijn zo gelijk dat het ja. uh, nog niet goed te zien is. Ja, ik, denk, ik zou zeggen dat het de A-variant is, maar vanaf onder is er geen verschil te zien. De Nederlandse variant? De Nederlandse variant ziet er, ziet er identiek uit zoals u dat, uh, dat net voorbij zag komen. U gaat zelf ook vliegen. Kijkt u naar uit? Ja, heel erg. Ja, we kijken als team allemaal heel erg uit naar uh, de voorbereidingen die we moeten gaan treffen voor de uitvoering van de operationele testfase. De hangar gaat open. Het luchtmachtpersoneel mag de F-35, de JSF, eens rustig gaan bekijken. Er zijn zo'n 30 man in opleiding op Eglin Air Force Base in Florida. Piloten en grondpersoneel. Ik ben uh, Douwe Huis. Ik ga... Gewoon je, je algemene indruk. Uh, hij is echt uh, impressief. Hij is... Uh... Nou, hij ziet, helemaal, hij ziet er helemaal niet meer uit als een, een F-16 straaljager, wat wij gewend zijn. Hij ziet er gewoon futuristisch uit. <laughs> All right, let's get started. Uh, keep in mind, this is our weapons load trainer. And safety is always the first thing that we think about, okay? Een elektrisch wagentje, waarmee ze dus een, een bom optillen en die in het ruim van het toestel gaan plaatsen. Sergeant aan het stuur. A major bird houdt de boel in de gaten. Uh, so be real careful as you're guiding it in. You know, I in your first time. Ja, Nederlands sergeant toch een beetje onwennig nog. Maar oh, daar gaat hij. Yeah. There's always a very close tolerance right here. Yeah. aware of that. Jij bent van de wapens, dus jij hangt de bommen eronder. Gaat het nou bij een toestel als dit dan anders? Nou, deze heeft dus de mogelijkheid om ze niet alleen zeg maar, aan de buitenkant te hangen, maar deze heeft ook de mogelijkheid om zeg maar, inwendig bommen en wapens mee te nemen. En waarom is dat? En dat is omdat hij zich uit van nature is hij dus zeg maar, minder zichtbaar voor de radar. U heeft gevlogen boven Joegoslavië. Waarom voelt u zich in dit toestel veiliger dan in bijvoorbeeld een ander toestel? Er is geen toestel, kan ik stellen, op dit moment beschikbaar... Waarbij die, die, de, de aspecten die te maken hebben met zelfverdediging en de overleefbaarheid uh, op een betere manier is ondergebracht dan in de 35. Ik heb er alle vertrouwen in dat uh, deze mannen het goed gaan doen. En dat wij straks over een kracht van een jachtvliegtuig beschikken wat uh, opgewassen is uh, voor de taken uh, waar wij over na hebben gedacht. Minister Hennis wordt op de basis rondgeleid door piloot De Smit. Ze wil met eigen ogen zien hoe het luchtmachtpersoneel, na het besluit van de Kamer, nu eindelijk met volle kracht vooruit gaat. vanuit Florida van correspondent Wessel de Jong... over de JSF en de militairen die daar worden opgeleid op Florida. Paus Franciscus dan heeft opgeroepen tot vergaande hervormingen... in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij doet dat in een omvangrijk document... waarin de paus onder meer oproept tot een verschuiving... van de macht van het Vaticaan naar de lokale kerken. Bij mij in de studio, Vaticaankenner Stijn Fens. Meneer Fens, fijn dat u er bent. Goedemorgen. Om wat voor document gaat het? Is het afkomstig helemaal van de paus? Ja, het, is, het, is echt, het draagt de handtekening uh, echt van de paus Franciscus. Officieel heet het een en dan moet u meteen maar weer vergeten, een apostolische exhortatie... Mm -hmm. Dat is eigenlijk een, persoon, een brief van de paus aan de kerk. Je hebt binnen de ook bijvoorbeeld de encycliek. Die staat eigenlijk iets hoger in de hiërarchie. Maar het feit dat deze paus um, deze, dit document helemaal zelf heeft geschreven... als een soort gieringsprogramma, dat is het ook wel. Maar het is ook een droom. Het is eigenlijk uh, I have a dream. Ik, ik, hij droomt van een missionaire kerk. Een kerk die naar de mensen toe gaat. Dus het is ook Martin Luther King meets paus Franciscus. En, en waarom wil hij dat de lokale kerken meer macht krijgen? Wat zit nou, achter voor idee? Nou, hij vindt en, en, en daarmee... is niet de enige. Hij vindt dat Rome veel te veel macht naar zich heeft toegetrokken. Hij, uh, uh, hij vindt dat die, uh, niet dat de lokale kerken voortaan alles zelf uit nee. mogen maken. Maar hij wil dat het, meer, dat het meer een gezamenlijk proces wordt. En hij zegt letterlijk dat die concentratie van macht in Rome... de, uh, de evangelisatie, dus het verspreiden van de blijde boodschap... in de weg staat. Want het moet van onderop komen? Het, dus moet, van, u... het moet van onderop komen. En ik vind dat de kerk nu veel te veel bezig is met regeltjes, met, met, met dogma's. En daardoor eigenlijk niet doorheeft dat op, op haar eigen stoep. De mensen doodgaan van de honger. Ja, ja. En over honger gesproken. Het, het ging ook veel over armoede, hè? het stuk van. Ja, ja het, is de niet, het is niet een heel verrassend stuk. In de nee. zin van. Het uh, is eigenlijk een beetje een opsomming van alles wat we van deze paus de afgelopen maanden al gezien hebben. Maar de taal, hè, het is de taal van de straat, zou ik bijna kunnen zeggen. Hij heeft het over de tirannie van de markt. Hij heeft het over de economie die armen uitsluit en doodt. Um, de vorige paus heeft ook allerlei documenten geschreven, maar. Ja, ik zag gisteren het journaal, alleen maar one-liners. De Twitter liep gisteren vol met allemaal uitspraken. Dat betekent dat deze man de taal van de straat spreekt en impact heeft. Ja, en contact maakt dus met de mensen, want dat lukt hem kennelijk... als, die, hè, als mensen het, het onthouden en op die manier het ook reproduceren. Maar ik kan mij voorstellen, u zei dat ook al, het Vaticaan zal niet alles uit handen geven. Wat, wat blijft geregeld bij nee, kijk, de, de, de dromen? Uh, veel mensen, ook in Nederland, denken dat nu de algehele revolutie is begonnen in het Vaticaan. Laten we zeggen, onder dat. Ik zou bijna zeggen dat van die straatpastor zit een, zit een man met buitengewoon constructieve opvattingen Als het gaat over abortus. Daar is hij keihard over in het mm. document. Hij noemt het een misvatting om problemen op te lossen door een kind te doden. Hij. Ander uh, ja, agenda punt van de progressieve Nederlandse katholieken. De priesterwijning van de vrouw. Is hier ook heel duidelijk over. Dat gaan we niet ter discussie stellen. Dat verbod op die priesterwijning blijft. Dus ja, ik zie het een beetje als de, de eigenaar van een supermarkt. De nieuwe eigenaar van een supermarkt. Die uh, nog steeds dezelfde producten verkoopt. Maar ze wat anders neerzet. Wat mm -hmm. vroeger op ooghoogte stond. Hè, dat is in een supermarkt altijd het belangrijkste, staat nu bovenaan. En andere dingen staan nu in het zicht van de klanten. Dus het Vaticaan blijft conservatief? Het Vaticaan zicht? blijft in haar leer, in, in haar doctrine conservatief. Maar laten we wel zijn, deze man vertelt het verhaal op zo'n andere manier. En wat ik heel belangrijk vind, is hij vertelt niet alleen het verhaal... een kerk van de armen voor de armen, maar hij leeft het ook voor. En ik denk dat daar ook een groot deel van zijn populariteit vandaan komt. Zondag gaan de Nederlandse bischoppen naar Rome. Wat zullen zij daar te horen krijgen, hetzelfde verhaal? Nou ja, ik zou eigenlijk zeggen, ze hoeven alleen maar dit document te lezen. Ze denken, niet ik denk niet dat eens ze het vliegtuig we. goed uit hun hoofd moeten leren. Uh, aan de andere kant, kijk, dit is een paus die uh, schuimt de straten en pleinen af. op zoek naar de armen. De Nederlandse bisschoppen zitten vooral binnen. En uh, zijn bezig met regeltjes en kerstliedjes die uh, wel of niet gezongen uh, moeten worden. Ik denk dat die paus hen gaat zeggen: ga je paleizen uit, ga de, ga de straat op, maak vuile handen. En. Uh, en, en wat de bisschoppen ook zouden kunnen leren. Deze paus bewijst al acht maanden dat je geen, geen marketingtechnieken nodig hebt... om de boodschap van de kerk naar de mensen te brengen. Uh, leeft voor wat je predikt. Meneer Vent, fijn dat u er weer was. En zo dadelijk dan, uh, praat ik een half uur lang met Ronald Plasterk... minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als u nog vragen heeft, laat het ons maar weten... via vraaghetdeminister@nos.nl. Blijf luisteren. Ik krijg gewoon de juiste mensen niet voor die klus. Je moet schakelen. En dan roept iedereen dat we wendbaarder moeten zijn. Schakelen. Maar hoe dan precies? Henk. Wat nou? Je moet schakelen. Jolt introduceert de vijf versnellingen naar wendbaarheid. Met voor iedere organisatie altijd de juiste diensten om verder te schakelen. Ga naar jolt.nl slash schakelen. Jolt maakt wendbaar. Een moordenaar wacht op zijn executie. De betrokkenen doden de tijd op hun eigen manier. Maar de een hunkert naar een afsluiting, nadert voor de ander het definitieve afscheid. Wachten op het onvermijdelijke. Vanavond in Hollandok, Killing Time. 9 uur bij de VPRO op Nederland 2. In welke versnelling staat uw organisatie? Doe de test op jolt.nl schakelen. Dit is Radio 1. Het is half 9, dus gaan we naar het NOS Journaal. Mark Visser. In de VS zijn schadeclaims ingediend tegen het farmaceutische bedrijf MSD. Volgens 2000 gebruikers en nabestaanden van gebruikers... kan de anticonceptiering NuvaRing trombose veroorzaken. Risico zou net zo groot zijn als bij de Diane 35-pil. Die werd begin dit jaar in Frankrijk verboden... na sterke aanwijzingen dat vier vrouwen door de pil zijn overleden. Filiaalhouders van SNS waarschuwen voor grote financiële problemen bij hun filiaal. De franchise-nemers hebben een brandbrief naar het hoofdkantoor gestuurd die in handen is van de NOS. Enkele kantoren zouden op de rand van een faillissement staan. Zelfstandige ondernemers wijzen erop dat de formule met franchise-nemers dreigt te mislukken. CDU, CSU en SPD zijn het vannacht na 17 uur van afsluitende onderhandelingen eens geworden over de vorming van een nieuwe Duitse regering. Het gaat om een principeakkoord. De leden van SPD moeten er nog wel mee instemmen. De PvdA wil uitleg van minister Kamp over de mogelijkheid dat Groningen getroffen kan worden door zwaardere aardbevingen dan gedacht. Er zijn aardschokken tot 6,0 op de schaal van Richter mogelijk als er meer gas wordt gewonnen. pvda kamerlid Jan Vos zegt dat de veiligheid van de Groningers voorop moet staan. China zegt dat het twee Amerikaanse bommenwerpers heeft gezien... boven zijn pas ingestelde luchtverdedigingszone boven de Oost-Chinese zee. Twee toestellen vlogen gisteren boven de onbewoonde eilanden... waar China afgelopen weekend de zone instelde. Japan beschouwt de eilanden als Japans. China wil dat buitenlandse toestellen boven het gebied... Chinese instructies volgen, maar Washington weigert dat.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 Paraplus mee, zeker. Vooral vanmiddag heb je die nodig. Op dit moment ook al in het noorden en oosten. Daar is het al wat druilerig, grijs. In de rest van het land is het ook grijs, maar daar valt er nog geen motregen. De motregen breidt zich heel langzaam naar het zuiden en westen van het land uit. Er gaan ook geen grote hoeveelheden vallen. Maar het zorgt er wel voor dat het vanmiddag druilerig is. Met de motregen stroomt ook zachte lucht het land binnen. Daardoor wordt het in het noordwesten en noorden zelfs 10, misschien 11 graden. Die zachte lucht bereikt het zuiden pas vanavond. Daar is het vanmiddag nog 4 à 5 graden. En gaat dan vanavond de temperatuur oplopen naar een graad of 6 à 7. Oké, okay, Michiel, dankjewel. je wel. Ga naar Bakker met een hele rustige ochtend. John. Ja, valt allemaal reuze mee, hoor. Nog geen 100 kilometer file. Wel flinke vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Haarlem Zuid en Amstelveen 11 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij het Gouw Aquaduct 8 kilometer. Ze zijn nu bezig met een technisch onderzoek na een ongeluk. Er zijn nog altijd twee rijstroken dicht. Gaat nog wel even duren. Verkeer richting Den Haag. Kan dan ook bij te omrijden vanaf Bodegraven. Via Alfa aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4. Hij gaat over Curaçao, maar ook over Amsterdam. En zelfs over aangeloden minister van Middellandse Zaken, Ronald Plasterk. Heb ik straks een half uur lang in de uitzending. Meneer Plasterk, u bent net terug uit het Caribisch gebied. Heeft u nog last van een jetlag? Ja, een beetje wel. Maar het, het voordeel is dat het dan ook niet moeilijk is om vroeg... Uh, ik moest vanochtend om zes uur op om hier te zijn. Maar dat gaat dan makkelijk. Goed zo. Ik spreek u zo dadelijk. Ik wil... Het is misschien wel de krachtigste zin in de Nederlandse taal. Wie iets wil, maakt meters. Zet stappen vooruit. Succes begint met ik wil. Bij Cent houden we van klanten die willen. We doen alles om hun ambities waar te maken. Cent, de zakelijke postbezorger. Waar een wil is, is Cent. Hello Mrs. White, how goes you? Luister, it is not so funny, but the package was bring back to me instead to you. Stupid, hè? Huh? Tonight, I jump in the play now. Oh, nog zo'n wakker fietje en dan ben ik die klant kwijt. Met de experts van FedEx voorkomt u stress op de zaak. Voor al uw binnenlandse en buitenlandse zendingen, FedEx. Wilt u met gerichte DM-acties nieuwe doelgroepen bereiken? Waar een wil is, is, cent. Wat levert optimale digitale klantbediening op? Volgens ons onderzoek met MIT... gemiddeld 26% hogere winstgevendheid. De transformatie om dat te bereiken vraagt meer dan een nieuwe app of website. Het vraagt grondig inzicht in klantgedrag, een vlijmscherpe digitale strategie... en een goed gecoördineerde samenwerking tussen de buiten- en de binnenkant van een organisatie. Hoe doe je dat? Ontdek hoe wij dit waarmaken op capgeminiconsulting.nl. Capgemini. People matter. Results count. Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De gast vanochtend, Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik zei het net al eventjes, meneer Plasterk, fijn dat u er bent. Goedemorgen. Ik uh, gaf al aan, u bent nog maar een paar dagen terug vanuit de voormalige Antille. U begeleidde daar uh, ons koningspaar, nog steeds een bruine tent van de vele zonuren. Ja, toch wel een beetje. Ja, ik heb daar, daar nauwelijks uh, aan de zee of het zwembad gezeten. Maar je staat toch uh, bij al die werkbezoeken voortdurend buiten. Dus ja, toch wel iets uh, gekleurd. En wij maar last hebben van de regen hier. Ja, nee, dat is, het heeft ook voordelen. Het is een, ja. het is een rotbaan. Ja, <laughs> moet, moet. Koning Willem-Alexander was heel positief over de ontwikkelingen op Sint Maarten. Deelt u dat gevoel? Ja. Je kunt duidelijk zien dat er vooruitgang wordt geboekt in, in al de, op alle eilanden. En uh, dat, is, dat mag ook wel eens gezegd worden. Het is ook goed dat hij dat heeft gedaan. Ja, maar toch horen we ook andere verhalen. In maart van dit jaar was premier Rutte op Sint Maarten... zei dat uh, Sint Maarten ernst moest maken met het terugdringen van corruptie... fraude, machtsmisbruik. Dat klinkt toch heel anders? Nou ja, ook dat is waar. Dus uh, aan de ene kant moet je de vooruitgang die er wordt geboekt... moet je ook uh, opmerken en aanmoedigen. Uh, maar tegelijk uh, is een on belangrijk onderdeel van de vooruitgang... Is dat je afkomt uh, van, uh, van corruptie, van machtsmisbruik. He, er moet echt integer bestuur zijn. En dat dringen we ook op aan. Mm. Drie jaar geleden is de Nederlandse Antillen opgeheven. De eilanden zijn een bijzondere gemeenten of zelfstandige landen geworden binnen het Koninkrijk. Wat is uw algemene idee en gevoel bij deze... De zelfstandigheid. Vindt u het een succes? Uh, op zichzelf is het denk ik de goede richting. Hè. We, moeten met de, de, we hebben nu vier landen in het Koninkrijk, dus de drie aan de andere kant van de oceaan en Nederland. En met die vier landen moeten we nu naar een toekomst waarin dat autonome landen zijn, die in principe hun eigen zaken regelen. En alleen op een aantal terreinen, hè, bijvoorbeeld defensie en buitenlandse zaken, ja dan kunnen die kleine eilandjes dat onmogelijk doen. Mm. Justitie, daar hebben ze ook onvoldoende omvang om dat uh, uh, alleen te kunnen doen. Dat op dat soort terreinen de dingen samen gebeuren. Maar dat men uiteindelijk de eigen boontjes gaan doppen, ja. ja. Maar goed, als we dan kijken naar de problemen, bijvoorbeeld financiële problemen op Curaçao. De brute moord op politicus Helm in Wien Dat Curaçao, nog steeds niet opgelost helemaal. Nee. Um, dat is overigens een mooi voorbeeld waar dan vanuit de Nederlandse politie ook een bijdrage wordt ja, geleverd wordt aan de politie. Daar. Ja, ja. Omdat je zo'n grote zaak, zo'n ernstige zaak, ja die kun je met het aantal politieagenten wat je op een eiland de grote van de schelling hebt, uh, niet zomaar uh, oplossen. Dus dan is het heel goed dat je dat samen kunt doen. Dus dat zijn ook, wat zegt hij, ook, de punten waarop uh, de zelfstandigheid ophoudt? Nou ja, waar je, waar je, Precies waar je samen dingen beter kunt doen. Hè, waar ook van alle kanten. Het is dus ook niet zo dat Nederland dat per se wil. Of Curaçao dat per se wil. Maar waar we van beide kanten denken dat de, de wereld er beter van wordt. Door dingen samen te doen. Dan ja. naar de Nederlandse gemeenten. Die hebben zo hun eigen problemen. De gemeenten krijgen er veel taken bij. Op het gebied van zorg, eh, jeugdzorg. Daar is enorm veel tegen geageerd. Ook hier in het Radio 1 journaal. Ze krijgen er wat geld bij. Maar niet genoeg vinden ze. Want het is ook een bezuinigingsmaatregel vanuit Den Haag. Die de taken afstoot laten ze weten. gemeenten voorzien veel problemen... om straks al die nieuwe taken aan te kunnen. Ziet u die problemen ook? Herkent u dat? Ja, en ik snap ook heel goed de zorgen van de gemeente. Kijk, het is een hele grote operatie. Dat alleen al is over een reden om, om, om natuurlijk altijd... er met enige zorg naar te kijken. Want bij grote operaties moet je zorgen dat dingen niet misgaan. Um, op zichzelf hebben de gemeenten altijd gezegd... en zeggen ze ook nu nog... van laat al die taken die nu vanuit het Rijk gebeuren... Nou doen door de bestuurslaag die dichtst bij de mensen staat, mm -hmm. door de gemeente. Ja, Ze snappen het idee echt, en, hè? maar en ze het gaat zeggen, om de centen die ze krijgen. En dan, ze, en dan zeggen ze ook nog wel, dan kunnen wij het ook voor minder geld kunnen het beter doen. Uh, maar goed, dan gaat het om de maatvoering en dan gaat het ook om de precieze voorwaarden. En dat zie je altijd bij zo'n grote operatie. Ja, daar moet je dan uh, met elkaar uh, extra aandacht aan besteden. Ja, ja, ja, met elkaar extra aandacht aan besteden. Maar wat heeft u ze te bieden, want daar gaat het dan vooral om natuurlijk. Nou ja, het, het, wat we ze te bieden hebben is het uiteindelijk het eindbeeld is dat er één groot budget komt... waar de gemeenten vrijuit uh, de, de diensten aan kunnen aanbieden... Voor de, die voor hun burgers in hun ogen het beste uh, zijn. Dus waar we vanaf willen is dat er allemaal afzonderlijke potjes zijn... en dat die allemaal gescheiden zijn... en dat er, dat er ook voor ieder van die potjes apart verantwoording moet worden afgelegd. Mm -hmm. dus, dus wat we ze te bieden hebben is dat uiteindelijk die taak... die verantwoordelijkheid helemaal bij de gemeente komt liggen. Ja, en de financiën? inclusief de financiën, en dat de verantwoording daarover... natuurlijk ook in de eerste plaats niet meer gaat naar Den Haag... maar naar de gemeenteraad ja. en naar de democratisch gekozen politici in de gemeente. Ja, in de Tweede Kamer leveren ook grote zorgen hè, over, over de taken. De kritiek gaat eigenlijk over twee dingen. U helpt de gemeente te weinig, ze gaan failliet. Het um, eerste punt, u stuurt te weinig, kritiek uit de, uit de Tweede Kamer. De gemeenten krijgen een brei aan maatregelen over zich heen... en zien door de bomen het bos niet meer... Klinkt u dat bekend in de oren? Jazeker. En, en, en ik, ik vind dus ook dat we van die brei- maatregelen af moeten. Dat we zoveel mogelijk daarnaar moeten uh, streven. Dat, dat ze die verantwoordelijkheid voor wat dan heet het sociale domein. Dus voor alles wat met zorg en sociale zaken te maken heeft. Dat ze die krijgen. En daarbinnen zelf uh, hun beleid kunnen voeren. Maar wat je natuurlijk ziet ook in de Tweede Kamer. Is dat de woordvoerders op het gebied van jeugdzorg. Of de woordbroeders op het gebied van langdurige zorg. Die, die houden natuurlijk vast aan de manier waarop zij het systeem altijd hebben zien functioneren. En die zeggen: ja, maar als het naar de gemeente gaat, willen we wel dat de gemeente voortaan dit en dit en dit en dit gaat mm -hmm. doen. Ja, er zijn ook eisen van die kant. Natuurlijk. Ja, maar dan zegt de gemeente natuurlijk: van ja, hoor eens, als het gedecentraliseerd wordt en wij gaan het doen, dan gaan wij ook bepalen hoe we dat gaan doen. Dat klinkt logisch. En daar hebben ze ook gelijk in. Ja, toch. Gemeenten zijn op dit moment heel erg onzeker. In ieder ja. geval uh, horen wij dat terug in de vragen die ze hebben en kritiek. Ze weten ook niet welke risico's ze lopen. Nee, daarom Wat we kunt ik daarover ook? zeggen. Dus nogmaals, dat begrijp ik volledig. Uh, we hebben ook afgesproken met de gemeente: ten eerste dat we de, de komende jaren samen gaan doen, dat we dus niet dat het over de schutting wordt gegooid van en we kijken het nu maar verder dat we de vinger aan de pols houden, ook het Centraal Planbureau rapporteert regelmatig over de manier waarop het stelsel nu wordt ingericht, hoe dat financieel uitpakt uh, of dat allemaal uit kan uh, en uh, dus op die manier moeten we dat echt wel als een gezamenlijke verantwoordelijkheid blijven zien met dan de bedoeling dat het over drie jaar is, volledig is overgedragen ja en dan komt het moment dat in principe de gemeente het gewoon zelf moet oplossen en dat willen ze ook goed we hebben het ondertussen veel over de gemeente gehad. Eén bestuurslaag nog niet uh, aan de orde gehad, de provincies. Ja, ja dat is ook een gevoelig punt. Hè. Je wilt Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samenvoegen tot één landsdeel. Um Hoorden er niet zoveel meer over? Is er wat zand in de machine gekomen? Nee, nee. Oh God. Nee. Ik heb daar gisteren nog uitgebreid gesprekken weer over gevoerd. En was dat fijn? Ja, dat zijn goede gesprekken. Kijk, wat die. Even De achtergrond is, de gemeenten hebben sinds de tijd van Torbekken 20 keer zoveel inwoners gekregen, gemiddeld. En die provincies die zijn allemaal hetzelfde gebleven. Dus je ziet steeds meer dat die provincies als een heel nauw, uh, nauwe handschoen gaan knellen mm. rond die grote steden. En dat speelt in de Randstad is dat het meest acuut. En daarom zou het voor die provincietaken, want die heb je wel nodig, beter zijn om een iets groter schaal van de provincie te hebben. Zodat hij zich echt met, met hè, ruimtelijke ordening, verkeer en milieu... Uh, kunnen gaan bezighouden, op de schaal waarop de problemen ook spelen. Ja, maar goed, het IPO, het, het internationaal, of nee, het provinciaal overleg... zegt uh, geen voordelen te zien in deze landsdelen. Nou, Ik heb het dat... idee dat het langzaamaan toch richting Prullenbak verdwijnt. Nee, dat is helemaal niet terecht. Nee, nee, nee. Wat die provincies, ook Noord-Holland, Utrecht en Flevoland hebben gezegd... is, wij zijn op zich niet tegen, en vooral Noord-Holland en Utrecht hebben dat gezegd... op zich niet tegen die fusie, maar dan moet het niet alleen maar zijn... dat we de grenzen uitgummen, maar dan moet die nieuwe provincie... die provincie, nieuwe stijl, ook duidelijk nieuwe taken krijgen... en verantwoordelijkheden... En we zijn nu gewoon lijsten aan het maken samen met ze... om te kijken welke taken daarbij zouden komen. En ik vind dat van hun kant ook geen onredelijke vraag. Maar het gaat wel door dus, nou, zijn nee, we precies. Dat, dat gesprek, daar zijn we nu mee bezig. En uh, moet daar moet dan met z'n allen uitkomen. U, en u komt daar met z'n allen uit? Dus in ieder geval iets wat, wat, wat u voorstaat? Ja, waar we hard aan werken. En uh, dat, uh, ik heb ook een tijdschema waar ik me aan moet houden. Dus het is, uh, ik ga daar ook deze maand nog heel druk mee aan de gang. Oké, okay, goed. Met plezier? Of is het een, vervelend, een van de vervelende opdrachten? Nee, het is met plezier, ook omdat ik het nuttig vind... het is wel ingewikkeld, omdat je voortdurend aan het onderhandelen bent... met allemaal bestuurders. En uh, dat moet gebeuren, dat moet ook rustig gebeuren. Het is wel een hele klusje. Ja, dat klinkt ook niet als iets waar u plezier aan beleeft. Continu <laughs> onderhandelen met bestuurders. Nou, ja. U heeft wel eens leukere dingen gedaan. Ja, maar hoort erbij. Ach ja, goed. Nou, um, het wachtgeld voor politici, daar is veel om te doen geweest de laatste tijd. Oud-burgemeester Rewink, moet ik aan denken, van Groningen. Wilde wachtgeld, terwijl hij zelf wegging. Voor vrijwilligerswerk, PvdA is het in, in Utrecht, wil wachtgeld. Ook al moest die weg, want hij geld had gestolen. Nou lees ik vanochtend in de Foxkrant dat u niet wilt beknibbelen... op wachtgeld voor politici. Toch, we, we hebben nog even teruggekeken. In juni was u nog voorstander van het versoberen... Van nou, wachtgeld voor politici. Wat, wat, is, wat is nu de lijn die u gaat volgen hier? Ik, ik vind het nu wel, uh, wel mooi geweest. Hè. Dus we hebben... Wat de, de, de, uh, voor oudere politici was het van, nog tien jaar voorheen. Dat is vijf jaar van gemaakt. Er komt een uh, sollicitatieplicht. is erbij gekomen. Dus het is aanmerkelijk versoberd. En dat, dat, dat was ook terecht. Maar ik vind dat we op een gegeven moment... Het uh, gaat niet alleen om wachtgeld, maar ook om de, de inkomens... en andere arbeidsvoorwaarden. Moet je natuurlijk ook wel een keer een punt zetten. Want... Uh, je draagt ook bij aan dat beeld van die zakkenvullende politici. Mm -hmm. um, en dat vind ik toch niet terecht. Kijk, en, het is... en het idee van in, in juni dan, dat de regeringspartijen. die wilden de verlengde wachtgeldregeling met vijf jaar bekorten. wat is daarvan overgebleven? Nee, eh, dat, maar dat is in procedure genomen. En daarvan okay, zeg dat gaat nu, door. Dat gaat ook door. Maar op een gegeven moment, weet je, want dan is het dadelijk vijf jaar. en dan kun je, je natuurlijk volgend jaar gaan voorstellen. maar waar maken we er geen twee jaar U wilt van? Ik wil nu graag een streep trekken. Ik naar. wil een keer een streep trekken en zeggen van, van mensen: het is ook een, een eervol en een eerwaardig beroep. en we moeten goede politici willen aantrekken. We willen dat ze. Dat gaat dan om het wachtgeld. Dat als ze het principieel ergens mee oneens zijn. Dat ze dan ook hun boeltje pakken en ja. opstappen. Dat ze niet aan het plus plakken. Um, maar ja, dan moet je dat ook wel mogelijk maken. Dus een politicus heeft terecht geen ontslagbescherming. Die kan niet, uh, in, als er gewoon wordt gezegd van ja, we hebben geen vertrouwen meer in wat je doet. Dan moet je gewoon je boeltje pakken. Maar dan moet dat ook nog wel mogelijk blijven. We hebben ook vragen van luisteraars. Jacomina Roeleveld bijvoorbeeld zegt dat wachtgeld de informele naam is voor een werkloosheidsuitkering voor politici en bestuurders. Ze vraagt zich af waarom het verschil tussen gewone mensen en politici zo groot is. En ze verwijst dan naar wachtgeld dat wel tot de AOW kan duren en de WW-gerelateerd en hoe lang je hebt gewerkt. Nou, die duur wordt dus nu al wat gedaan. Maar wat ik zojuist zei... kijk, als je ergens een aanstelling hebt... dan kan je niet zomaar van de ene dag op de andere toren krijgen... van de, uh, uh, ga er maar vandoor. Want dan heb je rechten. Um, als een politicus het niet meer met zijn fractie eens is... Um, dan verwachten we van zo'n politicus... dat hij gewoon uh, zegt... Nee, sorry, hier ben ik het niet mee eens. Ik stap op. Ja. Um, en... en maar goed, dat moet dan wel mogelijk zijn. Ik bedoel, die, die kan ook kinderen op school hebben. Ja, maar het verschil zit hem dan in die ongelijke behandeling... in het feit dat het om een politicus gaat, zegt u. Nou, die om moet dan het feit, om het feit dat meer de... begeleid worden, meer uh, beschermd worden. Om het feit dat we van een politicus verwachten... dat hij bereid is van de ene dag op de andere op te stappen... zonder naar de rechter te kunnen... of zonder zich door de vakbond te laten verdedigen. Dat moet ook, want zo werkt ons bestel. Dus als het kabinet valt, dan gaat de hele boel stop ermee. Als een Kamerlid het niet eens is met de lijn van zijn fractie... Ja, en moet hij eruit. Um, en dat geldt bij andere beroepen niet. En dat vind ik moeten we wel in ons achterhoofd houden. Goed. U gaat ook over uh, de IVD, hè? Daar hebben we heel veel vragen over binnengekregen. Verbaast u dat, meneer Blaster? Nee, dat was me helemaal niet. Want juist ook door die recente onthullingen over de Amerikaanse geheime dienst... staat het nu echt centraal in de belangstelling. Veel vragen over de NSE. Heeft vorig jaar in een maand tijd 1,8 miljoen Nederlandse telefoongesprekken onderschept. Een deel daarvan ook opgeslagen in het kader van het afluisterprogramma Boundless Informant. Nou, Boundless lijkt het. Wat kunt u ons daar nu over vertellen? Ja, zelfs wat u net zei, weet ik niet helemaal of dat waar is, eerlijk gezegd. Um, en, uh, en inderdaad is het altijd een beetje lastig in praten... over, over de geheime dienst, dat het de geheime dienst is. Um, en, dat, en dat geldt ook voor buitenlandse geheime diensten... want die vertellen ook niet uh, wat ze hier doen. Um, maar laat ik wel zeggen dat ik, ik vind dat in, in de Amerikaanse geheime dienst... dat blijkt nu toch wel al uit alles wat er gebeurd is... dat die balans die je moet hebben tussen privacy beschermen aan de ene kant. En je taak doen voor de veiligheid aan de andere kant. Dat die is doorgeschoten. En dat ze daar echt uh, dingen zijn gaan doen. Ja, omdat het kennelijk kon. He, maar ik, waarvan je moet afvragen... wie verzint dat nou om de paus van Rome... of Angela Merkel te gaan afluisteren. Welk nut dient dat nog? Welk nee. doel dient dat nog? Dus dat er daar iets van de rails is gelopen... ben ik inmiddels wel van overtuigd, Ja. ja. Is dat bespreekbaar in het kabinet um, en vervolgens ook met de bondgenoot? Ja, kijk, het, is, het gekke is op zichzelf praten geheime diensten niet met andere landen over wat ze doen. Dat doen wij ook niet. Als wij ergens aan de andere kant van de wereld vinden dat er een Nederlands belang mee is gediend. Een ja. Nederlandse veiligheid mee is gediend om iets te doen. Dan moeten we ons houden aan de Nederlandse wet. Maar, maar ja, wat ze er aan de andere kant van de wereld van vinden, daar informeren we dan niet naar. Um, maar als je met iemand nauw samenwerkt, en dat doen we met de Amerikanen op dit uh, terrein. Dan is het natuurlijk een andere zaak. En dan voel je, je natuurlijk toch uh, genapt. Als dan blijkt, als zou blijken, want er moet nog, nog uh, blijken wat er in Nederland zou zijn gebeurd, maar als zou blijken dat ze hier uh, uh, bijvoorbeeld telefoongesprekken afluisteren. Terwijl we met ze samenwerken. Dat, dat mag niet gebeuren. Maar u weet nog steeds niet uh, wat er nou precies gebeurd is. Wat de NRC exact gedaan heeft hier in Nederland. nee en we hebben ook, uh, Hoe de... komt dat, dat het zo lang duurt? nou ja We hebben erop aangedrongen dat er op Europees niveau een onderzoek komt. Dat loopt nog. Dat gaat binnenkort rapporteren. Ik weet niet eens hoeveel daar uiteindelijk boven water zou komen. Kijk, dat komt omdat het geheime diensten zijn. Maar Dat dus... klinkt een beetje passief nu, Plas. Nee, dat... Alsof u zegt van ja, ik moet het even afwachten. Ik kan me voorstellen dat u ook wel zin heeft om met uw vuist op tafel te slaan en tegen de collega's in Amerika te zeggen, kom nou door met die informatie. Ik kan dit niet meer verantwoorden naar, naar mijn burgers, naar, naar collega's in de politiek. Ja, dat is de andere lijn die we volgen. Dus het ene is gewoon op Europees niveau... informatie boven tafel zien te krijgen. Andere is dat uh, de dienst waar ik politiek verantwoordelijk voor ben... praat met de uh, Amerikaanse geheime dienst over... Uh, waar, vooral naar de toekomst kijken eerlijk gezegd... van hoe gaan we met elkaar om. Dus de AIVD praat met de NEC? Met de NEC. En, en dan wordt er gezegd hoe gaan we met elkaar om. En het Nederlandse uitgangspunt is heel duidelijk... als zij ooit een reden hebben om te denken... dat er in Lutjebroek iemand zit die een bom zit te maken... en die uh -huh. in de gaten zou moeten houden... dan gaan ze die niet... Lopen aftappen, maar dan gaan ze naar de IVD toe en wijzen ons erop. En dan, dan bepalen wij volgens de Nederlandse wet... of de reden is om zo iemand in de gaten te houden... en, en zijn telefoon te tappen of anderszins te volgen. Maar het onderscheppen van 1,8 miljoen telefoongesprekken... dat kan echt niet meer hier in Nederland. Nee, maar nogmaals, of daar echt telefoongesprekken binnen Nederland zijn onderschept... dat staat nog niet vast. Maar als het gebeurd zou zijn, dan is dat zeer onwenselijk. Zeker, dat is tegen de Nederlandse wet. Ja, en Het is ook duidelijk geworden dat de NRC Nederland heeft afgeluisterd... in de periode 1946-1968. Ja. Dat is dit weekend bekend geworden uit stukken van Edward Snowden. Wat vindt u daarvan? Ja, dat, dat, er waren wel eerder redenen om te denken dat dat destijds het geval was. Uh, ik, uh, dat, het is wel tot en met begin 60e jaren, geloof ik, dat dat uh, zou zijn gebeurd. Ja. Dus het ligt wel een tijdje achter ons. Ja, denkt u dat? Denkt u dat echt dat dat, dat, dat achter ons ligt? Nou ja, datgene wat, wat uit die Snowden-onthullingen uh, komt, gaat over die periode van 46 tot 68. Dus uh, ja. Dus dat is wat daaruit is gebleken. Dus op zichzelf, kijk, er komt elke dag, lees ik, lees ik met interesse ook weer het NFC, wat er weer voor nieuwe ja. dingen naar buiten komen. Uh, op zichzelf, uh, eerlijk gezegd, uh, heeft, uh, is er ook niks wat erop wijst. En dat verwacht ik ook niet hoor. Dat onze dienst, de Nederlandse dienst, zich niet aan de wet zou hebben gehouden. En dat is natuurlijk mijn grootste zorg. Dat de Nederlandse geheime dienst zich netjes... Aan de Nederlandse wethoud. Ja, en toch uh, anticipeert u ook op wat komen gaat volgens mij. Want we hebben eens gekeken naar uh, de pagina op de IVD-site. IVD.nl uh, van uh, uh, de Rijks. Uh, ja, heel goed, de veelgestelde vragen daar. Uh, daar lijkt u toch te anticiperen op uh, eventueel nieuws dat nog komt, want uh, er zijn allerlei vragen aan toegevoegd en antwoorden. Waarom gebruikt de AIVD bijvoorbeeld informatie van buitenlandse diensten die misschien niet op een nette manier is verkregen, is een kopje, is een vraag die beantwoord wordt. Uh, bent u daar mee bezig, samen met de mensen bij de AIVD, om, om die vragen daar ja, vast, vast te anticiperen? Nou ja, die, die vraag die u noemde, die is mij ook in de Tweede Kamer gesteld, dus het is ook heel logisch dat de mensen die dan zo'n zo website bijhouden, dat soort vragen, en als er op antwoord is opgegeven door mij of door anderen, dat dan in en op die site zetten. Dan hebben anderen er ook wat aan. Ja. Het is niet dat u daarmee bezig bent... de nee. aanleiding van nieuws dat eventueel nog komen gaat. Nee. Al dan niet bij de NRC. Ik hou die website niet zelf bij, laat ik het zo zeggen. Maar ik vind wel heel goed dat dat soort veelgestelde vragen... dat die daar ook terechtkomen. Een van de luisteraars vraagt... vindt u dat de IVD voor een goede taakuitoefening... op grote schaal metagegevens van internet- en telefoonverkeer... van Nederlanders moet kunnen verzamelen? Nou volgens de wet mag dat alleen maar wanneer dat uh, gebeurt via de satelliet. En dat betekent eigenlijk vooral, uh, want satelliettelefoons dat zijn van die grote dingen die je dan gebruikt in oorlogsgebieden of zo. Um, dan mag het wel volgens de Nederlandse wet. Maar Als... daar wordt nu onderzoek gedaan naar eventuele aanpassing van die wetten? Omdat het niet meer van deze tijd zou zijn. Nou ja, dat is de, de, het verschil tussen satelliet en wat er via de kabel gaat is, is het technisch verschil. Er zijn mensen die zeggen dat zou je moeten opheffen. Um, en... Hoe staat u daarin? Nou, dat, kijk, als dat ooit aan de orde komt, dan zou, dan zou je de wet daarvoor moeten veranderen. En dan krijg je gewoon een open debat in de Tweede en nou, Eerste hoe, Kamer. Hoe u daarin staat als minister, die bezig is met de AIVD... en dagelijks te maken heeft met uh, de praktijken van de AIVD? Ik, ik heb even nu mijn handen vol aan zorgen dat iedereen uh, zich, zich goed aan de wet houdt. Dat doen ze overigens ook. En zeker nu die discussies zo hoog oplopen, wil ik dat aspect benadrukken. U heeft nog geen mening over of er eventueel nee. later ook via kabel uh, afgeluisterd kan worden? Nee, want ik vind dat het nu al heel vaak door elkaar loopt. Omdat veel mensen denken dat er, dat er telefoongesprekken afgeluisterd mogen worden in Nederland. Zomaar en op grote schaal. Dat is niet zo. Dus ik wil graag benadrukken. Dat mag in Nederland alleen maar als er heel gericht, als er reden is om te denken... Ja, dat maar totdat tot, tot, tot de wet aangeboord wordt natuurlijk straks. Nou ja, maar misschien wordt hij helemaal niet aangepast. Daar gaat de Tweede en de Eerste Kamer over. U heeft dat... daar geen mening over, dus uh, nogmaals. Ik blijf daar op dit moment echt van weg. Ik Uit. vind dat het nu belangrijk is te benadrukken... onze dienst houdt zich aan de Nederlandse wet. En dat is heel belangrijk. Want dat is ook de bescherming van de privacy. Ja, nou, dat is wel interessant. Een van de luisteraars vraagt... ze mochten vragen aan u stellen. De luisteraar vraagt wat u allemaal van ons wil weten eigenlijk. <lacht> nou, wat, wat, wat uh, niet, ik denk niet van uw luisteraars... maar wat we natuurlijk wel willen weten... is als mensen qua je zaken beramen... en ik, ik moet daar natuurlijk altijd vertrouwelijkheid overhouden... in zijn algemeen kan ik zeggen dat je echt dingen tegenkomt. Ik bedoel, het is geen flauwekul waarom uh, die, die, uh, die middelen van de AIVD... tappen en afluisteren en binnensluipen en al dat soort middelen worden ingezet. Want je krijgt echt een beeld van mensen die op georganiseerde manier... proberen om, om, om uh, terreur... Uh, tot stand te brengen. en Dus het is niet voor niks. Dat moet iedereen zich wel blijven realiseren. Het is echt een goede reden. En als ik zo af en toe zie wat er boven tafel komt... dan denk ik inderdaad, ik ben blij dat we een dienst hebben... die dat, die dat uh, in beeld krijgt. En met welke regelmaat krijgt u daar berichten over? Nou ja, de, de, de, veel is internationaal. Dus het is niet alleen maar in binnen Nederland... omdat veel van die organisaties internationaal zijn. En die zijn, uh, die zijn actief. Die zijn zeker actief. Dus? Ja, ik ga er geen getallen aan hangen, maar um, um, het, um, er is echt een goede reden... dat we een dienst als de AIVD hebben. En die vangt dingen af van mensen die anders grote ellende zouden veroorzaken. Tot slot nog even naar de AIVD, naar het afluisteren op Bonaire. Wat, wat, wat is daar nou van waar? Heeft tussen 2005 en 2010 politici op Bonaire afgeluisterd... terwijl ze aan het onderhandelen waren over aansluiting bij Nederland? Ja, ook daarvoor geldt, ik zou u graag er heel veel meer over vertellen... maar over specifieke dingen uh, hou ik toch de geheimhouding uh, maar in ere. En uh, we houden ons, dat, dat kan ik wel Zit zeggen... de journalisten de vernaagst, als ze dat uh, omschrijven? <laughs> ja, je kunt het op veel manieren vragen... maar ik ben inmiddels heel goed in om, om die geheimhouding. Om dat te ontwijken, ja. Nou, niet te ontwijken, nee, maar <laughs> ik zeg het ook eerlijk bij. Nee, ja. ik praat er niet omheen, het is gewoon geheim, dus ik zeg daar niks Uw over. U mag daar niks we over We houden zijn. ons aan de wet, dat, dat zeg ik altijd wel. Meneer Blasterk, fijn dat u... Onze vragen die van onze luisteraars wilden beantwoorden vanochtend. Tot ziens, bedankt. ochtend. Ronald Plastek, minister van ja. het NOS Radio Mediaoverzicht. Bij mij Lideke Morsinkhoff. Goedemorgen. Goedemorgen. Met het principeakkoord tussen CDU en SPD lijken alle betrokkenen tevreden. De CDU ziet er duidelijk een christelijk sociale signatuur in... vertelt een partijvoorzitter aan de ARD. Zo, als eerste ik, kan man festhalten dat de coalitionsvertrag... Een spiegel, het waalergebnis der Bundestagswahl is. Dat heisst erheblich christsoziale, christdemocratische handschrift. drinnen. Ja, en hoe gaat dat dan? Nou, de SPD-partijvoorzitter vertelt aan de ARD dat ze met het bereikte resultaat wel naar haar achterband durft. Want die moet er immers ook nog mee instemmen. Dat zijn nu ausschnitte uit de verhandelingsergebnissen. Maar voor ons ist das ein Paket, von dem ich glaube, dass wir es unseren Mitgliedern vorlegen können. Und wir empfehlen das auch gemeinschaftlich und sagen, wir können da Ja zu sagen. In een deel van Arnhem is de stroom uitgevallen. En dat betekent dat het bijvoorbeeld donker is op de redactie van Omroep Gelderland. De omroep heeft een foto van een donkere redactieruimte op de website gezet... met daarbij een tweet van redacteur Henry van Veen. De uitzending gaat door, maar er is nu geen koffie. Oh, dat is vervelend in de ochtend. Verslaggever Lonneke Gerrits is meteen naar Arnhem gegaan, in Arnhem gegaan... om te kijken waar het donker is. Ik ben een stukje rondgereden en soms zie je aan de ene kant van de straat... de lantaarnpalen nog... Nog branden en aan de andere kant is alles donker. Dus uh, ja, het is een beetje moeilijk in te schatten waar nu precies uh, de stroomstoring is. Inmiddels ben ik uh, in het uh, ja, soms bij kwartier, Clarendal-randje. Uh, Daar uh, is het ook veel donker. Al begint het nu natuurlijk heel licht te worden, en is het ook moeilijk in te schatten waar uh, de stroom precies is uitgevallen. Goed, Manchester Evening News meldt dat de selectie van Manchester United aan een vliegramp ontsnapt. Dus het toestel waarmee de selectie vloog was gisteren al bijna geland in Keulen. Toen de piloot toch weer moest optrekken. Hij had even niet gezien dat er al een ander vliegtuig op de landingsbaan stond. Bij de tweede landingspoging ging gelukkig alles goed. Heerlijke dankjewel.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 In een serie van zes tv-programma's portretteert Mirjam Sterk slachtoffers van mensenrechten schendingen. Vanavond gaat Mirjam naar Turkije en helpt ze Ahmet om daar de situatie van persvrijheid te verbeteren. Jij bent Sterk. Vanavond om vijf half negen op Nederland 2. In welke versnelling staat uw organisatie? Doe de test op jolt.nl slash schakelen.